Citi-dijkers met het NOS-journaal. Een groep van elf Irakezen klaagt de Nederlandse staat aan voor het bombarderen van een IS-fabriek in Awija in 2015. Daarbij kwamen elf van hun familieleden om het leven, onder wie 9 kinderen. Ook werden veel van hun huizen verwoest en kampt een aantal nog steeds met fysieke klachten. Omdat de aanval door Nederlandse F-16's werd uitgevoerd, eisen ze een individuele schadevergoeding van Nederland. Storm Franklin heeft op verschillende plekken in het land tot problemen geleid. In Hilversum werd het treinverkeer een tijdje stilgelegd. Daar dreigden de dakplaten van het stationsgebouw los te laten. Schiphol heeft vanwege het stormachtige weer zeker 174 vluchten geschrapt. Ook de zware regenval veroorzaakte problemen. Vanwege overlast was de A20 ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein vanavond urenlang dicht. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven. Criminelen, corrupte politici en mensenrechten schenders... konden jarenlang ongestoord bankieren bij het Zwitserse Credit uh, Suisse. Ook, ook, ook al wist de bank hoe ze aan hun geld kwamen. Het blijkt volgens een internationale groep van onderzoeksjournalisten... uit documenten die zijn gelekt door een medewerker van de bank... die last van zijn geweten kreeg. De documenten bevatten de gegevens van zo'n 30.000 rekeninghouders. Bij elkaar waren de rekeningen goed voor zo'n 95 miljard euro. Aan boord van de veerboot, waarop vrijdag voor de kust van het Griekse eiland Corfu brand uitbrak... is een vermiste passagier levend teruggevonden. Het gaat om een man van 21 uit Belarus, melden Griekse media. Er is ook een dode gevonden, maar om wie het gaat is onbekend. Er werd nu nog tien mensen vermist. De veerboot wordt met sleepboten naar Corfu getrokken. De brand aan boord is nog niet onder controle. Het weer, harde windstoten en ook flinke regenbuien. In de loop van de nacht neemt de wind wat af in kracht...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 Welkom terug bij PSOL Radio Show 1478 hier op ZFM. En uh, ja, de ZFM, dat moet ik nog even zeggen, van de programmaleiding, die gaat uh, veel aandacht besteden aan de komende. Verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. En daar hebben we natuurlijk een eigen website voor. Kijk even op zzwebzonvoor.nl en daar vind je vast alle informatie. Wij gaan terug naar de Nieuw Age muziekwereld. En het is eigenlijk een, een reis om de wereld, vooral als we het over um, wereldmuziek hebben. Dat komt misschien ook nog in dit uur. Dan moet ik even het lijstje langs, want ik heb het allemaal niet in mijn hoofd zetten. We beginnen in ieder geval met Breath Into a Being van Sonic Yogi. Daarna komt Bobbert Jonker. Bob. Bob Essence of Grace. Zo heet zijn nieuwe album. Goeie bekende voor ons. En daarna gaan we terug in de tijd met Car Strieger en Christian Stieverts. Allemaal albums uit het verre verleden van 20 jaar geleden. Zoals ik het eerst nu zei. En... Dan hebben we het ook over het label Phoenix Muziek waar helemaal geen nieuwe muziek meer vandaan komt. Dat was de tijd van de platenlabels en die tijd is voorbij. Zo lijkt het tenminste. Um, eens even kijken. Uh, waar had ik het over? Oh ja, Al Groemer kan nog steeds maakt deze oude baars uh, mooie muziek en. We gaan terug met hem in de tijd met Future Lounge. Toen was hij nog twintig jaar jonger. We sluiten af met Don Cabell. Ja, die was in het vorige uur ook. Maar ik heb het niet genoemd. En dan hebben we het over zijn hele grote serie van cd's. De Mozart Effect. En dan had hij zelfs nog onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen. Um, nou, en dat, dat was een buitengewoon succesvolle reeks van Don. En allemaal mooie klassieke werkjes van Mozart achter elkaar gezet. En dat was dan goed voor meditatie, voor massage. of vond ik dat zelf... Uh, ik heb het uitgeprobeerd voor massage, maar drie keer niks. Uh, nou, goed. Pizzolradio.nl De playlist en de muziek vind je terug op deze website. Heel veel luisterplezier. Matt Marshak and you're listening to Peaceful Radio.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 I'm gonna go